Koppel breekt aan een hoge duinen, En witte vlakken schuin uiteenslaan op de kruin Wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt En over duin de grijze nevel valt. Ah. <kijst> daar zei het je. Mevrouw Koning gaat ook naar het congres. Nicolien Koning. Van Hamme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 Doet jij het verder? Ja, ik doe het wel.